Het is Keystad FN 937 voor Amersfoort, Eemland en Vallei. Voor informatie belt u 033 63 70 92. Keistad FN, dat is een radio zoals het hoort. Nummer 1 in Stad en Streek. In Amersfoort op de kamp vindt u Amazon Woningdecor, uw leverancier als het gaat om alle merken zonwering en raamdecoraties. ...waaronder jaloezieën, rolgordijnen, plissés en lamelgordijnen in stof, aluminium en PVC. Voor buitenzonwering gaat u ook naar Amazon Woningdecor, ...want daar vindt u uitval, knikarm en serreschermen als mede markiezen en rolluiken. Ook kunt u bij Amazon Woningdecor terecht voor bosses woongrind, aluminium lamellenplafonds, kunststof kozijnen, horren en vouwdeuren... En dit alles met een unieke laagste prijsgarantie. Want kunt u onder bepaalde voorwaarden elders terecht voor een lagere prijs, dan betaalt Amazon Woningdecor u het prijsverschil plus 10% contant terug. Amazon Woningdecor levert door geheel Midden-Nederland met schriftelijke garantie. Bel 033 72 11 21 of bezoek de showroom op de kamp nummer 70. Amazon Woningdecor, het meest compleet voor het minste geld. Je gaat Tegenaan, sportief aan het werk en voldaan. Je lichaam is het instrument dat je elke dag weer nodig hebt. Kom en sport gezond bij Boersma. Voor beginners starten half januari weer de cursussen sportief afslanken, aerobics, zwemlessen en zelfverdediging voor dames. U wordt deskundig bijgestaan door een fysiotherapeute en een diëtiste. Afloop kunt u een lekkere duik in het verwarmde zwembad nemen. Bel 033 15477 of kom langs aan de Grote Haag 31. Kom en sport, gezond, bij Al meer dan 40 jaar een begrip in Amersfoort. WCA, Witgoedcentrum Amersfoort. Het speciaal adres in de regio voor was-, koel- en vriesapparatuur. Stofzuigers, magnetrons en huishoudelijke apparaten. WCA voor topmerken als Bouwknecht, Bos, Candy, Miele, Liebherr, Electrolux, AEG en Zanussi. Alle voorradige apparatuur binnen 24 uur leverbaar. Uw wens niet voorradig? WCA levert binnen 5 werkdagen. En gratis uitpakken en aansluiten op bestaande aansluiting. Nu is uw keus niet moeilijk meer. WCA, Lange straat 131 vlakbij de Kamperbinnenpoort in Amersfoort. Telefoon 61 11 08. Let op, de lage WCA-prijzen gaan niet ten koste van de service. De gordijnenzaak in Amersfoort, waar alle gordijnen in eigen atelier gratis gemaakt worden, is van nieuwe huizen. U heeft er een ruime keuze uit vloer, weefstof en vitrage. Van Nieuwe Huizen, op voor meubelstoffen, polyeter en voor het opnieuw bekleden van bankstel, eethoek en kervenkussens. De prijsopgave is kosteloos. Zoekt u een rol, reep of verduisteringsgordijn? Of moet er rails bij u geplaatst of vervangen worden van nieuwe huizen? Weg 92, Hoekal met Kuipstraat. Met volle parkeergelegenheid. Bel 63 12 Heeft u wel eens in een waterbed geslapen? Nee? Dan moet u dat eens proberen bij AquaDuck in Amersfoort. Een AquaDuck waterbed ondersteunt uw lichaam perfect. En zorgt daardoor voor een gezonde en ontspannen slaap. AquaDuck waterbedden zijn duurzaam, veilig en voorzien van een energiezuinig verwarmingselement. Kom eens langs en probeer de grote collectie Deense waterbedden die ze onderscheidt in vorm en kleur. AquaDuck, Leusterweg 266, Amersfoort-Zuid. Telefoon 033 63 01 83. AquaDuck Deense waterbedden, voor natuurlijk slapen. Bastink Alra liggen de nieuwe zomergidsen 1989 voor u klaar. Dikke reisgidsen over vlieg, bus, trein en bootreizen. Compleet verzorgd of met eigen vervoer van alle grote reisorganisaties. Bastink Alra. Voor een onbezorgde vakantie. Want Bastink Alra is lid van de ANVR en Stichting Garantiefonds. Bastink Alra reisbureaus vindt u op de Enk 33 in Hermelo, Arnhemse Straat 15 en Utrechtse Straat 30 in Amersfoort. Uw volgende. De actie begint al bij reisbureaus van Bastink Alra. Dit is de keizerij. Colombia's Amazon Basin has become a production center for the country's biggest illegal export port. Cocaine. Cocaine. Cocaine. Amazon Basin has become a production center for the country's biggest illegal export port, cocaine. Okay. Onze promo schijft, inderdaad, de nieuwe plaat van de markt. En ja, cocaïne natuurlijk. Bijzonder avond, 8 minuten over 9 uur. En mijn naam is Mark Bodegraven. En ik neem je mee aan tot aan de klok van 11 uur met de beste hits en de beste hit klassiekers. Wel in de studio of er werd al gebeld met de telefoonnummer 033 63 70 92. En dat was een belletje van Monique. En die vroeg een zeer romantische plaat aan voor Leon. Nou, het moest wezen Kylie Monique. En met Jonathan. Dus wij draaien voor jou. Twee zongen deze mooie plaat en die werd aangevraagd door Monique en ook voor Leon. En straks moet ik nog een andere draaien voor ze dus wat dat betreft. Blijven ze nog eventjes luisteren en ik hoop dat ze de hele avond blijven luisteren. Want wij hebben de beste muziek hier op Keistad FM. Muziek zoals het hoort op jouw weekendradio Keistad FM. Dit is Keistad FM. De single is ook alweer uit de four-letter word. En dat is niet moeilijk, dat is love. Maar wij draaien nog even de voorlaatste hit van Kylie Minak. En never trust... Of sorry, Kim Wilde natuurlijk. En never trust a stranger. Uh, Monique die belde nog even terug. Uh, Leon, sorry. Dat moest ik ook even zeggen. En de volgende plaat van natuurlijk Glory Estyvan en de Miami Sound Machine. Die moest ik gaan draaien voor Gijs, Henk en Bert. Het gouden trio. Dat moest ik er eigenlijk een klein beetje bij zeggen. Want... Zijn zulke leuke jongens. Deze plaat voor hun Chlorie Sivan en niet meer mee sound misschien. And I can't stay away from Monique. I've been is fun. I don't wanna- Henk en Bert. En zij vroegen hem aan voor deze jongens. Want ze vinden dit een hele mooie dame. Het ging helemaal niet om de plaat, waarschijnlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Heerlijk muziek op jou, Weekend Radio tot FM 033 63 70 92. Het populairste nummer van Amersfoort. staat 937. Zieke was dat van de Rolies uit het noorden van Nederland. En uh, die plaat die vind ik gewoon eens een keer leuk om zelf voor mezelf te draaien. Ik had net een belletje van Margreet en die vroeg een plaatje aan die we hier niet in de archieven meer hebben staan. Die staan ergens anders. Maar ik heb met haar afgesproken en daar hou ik het aan dat ik hem volgende week voor je zal draaien. Jij weet welke en dan kun je hem opnemen via Radio Keijstad FM. Dat uh, ja, daar zorg ik persoonlijk voor. Goed, we gaan verder met natuurlijk heerlijke muziek en daar zitten we ook hiervoor. Dus ik draai maar voor haar voor Margrethe de Nieuwe van de Voortops. En Going Down Loco in elke Capuco. Oh yeah, een hele leuke film is dat. En de heren Tops die hebben daar gigantische goede muziek voor gemaakt. En dit is de tweede successie alweer uit die film. Dus wij draaien hier op Keijstad hem. vier minuten voor half tien. En Mark Bodegraven bij je. Down, logo in elke boel, een gigantische nieuwe plaat van de Heren Voortops. En het blijft heerlijke muziek en wij draaien een nieuwe single van Annie Schilder. En goodbye, farewell. Van Annie Schilder en Goodbye Farewell En ik hoop dat de plaat ook weer wat gaat doen Voor deze dame Ja, Dan zal Jacco Vink wel denken Goh, Die bodegraaf, die vergeet me helemaal maar niet Nee Jacco ik had even een telefoontje tussendoor En ik had jouw plaat helemaal niet klaarleggen En wel een cd vandaar Dus dat ik die even gauw gestart heb Jacco die doet een groet aan zijn vriend Maarten Leurs Want die is helaas een klein beetje ziek Dan kun je Hans de Hollander een hand geven Want die had ik net aan de telefoon En die is ook ...ziek. Dus we hebben nog wat ziek onder ons... ...maar we redden dat hier wel weer op Keijsland. Of op de 93-7... ...telefoonnummer 033-63-70-92. Keijsland! Illustraars! Vies je met Johnny Cavaro? Haha, bar. ...de oebers hebben pauze... ...we zetten alle stoelen op z'n kant... ...op de dansvloer bouwen... ...wee een viepartijtje... We schieten ruimen los en springen uit de bank. Heet tante, zie jij maar met je sloffen. En granny met je beste beetje voor. En drinken gaan we als we kunnen poffen. En we zingen allemaal weer. Eén we hebben hier een feest. Weg met de Want Het is nu tijd voor de Polonaise Para maribor. Wij hoeven lekker het Hoe is die man eigenlijk? Wij zakken door Wij gaan ervan genieten En Stanley grijpt de niezen Van achteren in haar t Oei, Oei. Wij Wee gaan weer lachen Het wordt een dolle boer Hé hey, oma, wij sleut hoor De feestman speelt van Hoempa taaien. De hele za -zing mee met ieder lied de mute is aan hassen en aan zwaaien. We gaan nu niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. Achter in de zaal loopt men een rondje. De kastelein is zichtbaar aan de boeg. Hij trekt de bel af en schudt met zijn kontje De glazen lopen helemaal vol. Wee, wee, vieren feest. Zit met een frances, want het is nu tijd voor de Bolognaise, Surinese, het Paramaripo. Bij hoeven laken liepsap. Wat bedoelt die man steeds met hoeveel laken linksaf? Dat is helemaal een heel erg uit de buurt hoor. Stanley grijpt de niezen. maar in het biesje. We gaan weer lachen. Lekker hè. Het wordt een duilen boel. Zijn so, jongens, wat besluiten hoor, want uh, anders wordt de te klein Niet te dicht bij elkaar, gaan we problemen krijgen met de ziekencommissie. En uh, gestrekte armen, hoor. denk aan de afstand. Want als er iemand stopt krijg je kettingbossing van hier tot hoeveel lager dus die man ook weer blij. Dat <laughs> hij gewoon happy was. <laughs> hey, daar heb je Tante Lien en zij is zwanger. De tent gaat op zijn kop, de vloer doet mee. De Polonaise slang die wordt steeds langer. In neus allemaal een dikke snee. Oh jee, yeah. Wij vieren feest Kwak in mayonaise We krijgen nu genoeg Van de Surinese, Surinazen Paramaribo Wij hoeven lachen Lipsa Af en ga zoek raken Wij zakken door we gaan ervan genieten Stanley gaat nu bij alle meisjes op visite Oei oei oei Wij gaan weer lachen ja, want wij heeft hier een feest hoor. Jongens, daar gaat hij weer. Hey. hey, wij heeft hier een feest. Pas op voor die punaise. Want het is nu tijd voor de polo-ness. uit Paramaribo. Wij, wij, wij hoeven maken het liefzaam. Gaat zo. Uh, Stanley is onze ceremoniemeester. Wat zeg je jongen? Ja, dat heb je van het bier hè. Ga jij maar even je lening nemen jongen. <laughs> denk er, al goed recht hoor. Oeh, oh, wat is die blauw. Het is de dames toiletten. Je moet de andere deur hebben, Stanley. Wat een ceremoniemeesters hè? Uh, trouwens jongens. Even een uh, mededeling van huishoudelijke uh, aard, van enige importatie toch hè? We laten de auto wel mooi staan. Hè? We gaan wel een taxi nemen, want er wordt niet migreren naar al die pijltjes. Wees is feest. En dat is een mooie geweest. We gaan geen brokstukken maken. Want dan ben je gelijk in uw claim kwijt natuurlijk. Hè? En afgezien van de gevaren voor andere mensen die op de stoep lopen, weet je. Dus uh, sleutels inleveren. Maarten Leurs, jij kreeg die plaat aangeboden dus van Jacco Vink als ik het goed op heb opgeschreven. toen ik met Jacco zat te schrijven, toen had ik een hele harde koptelefoon op staan. Dus ik hoop dat ik het goed heb opgeschreven. En uh, ik vond het ook een leuke plaat. En volgens mij is Hoeverlaken ook een klein beetje blij met uh, dat ze vernoemd weer worden op deze plaat. Want dat geeft alleen maar promotie. Maar aan het einde van dat plaatje vind ik toch wel belangrijk. En zeker in het weekend. Dus ga je met je maten een prima uit je bol. Je springt, dans, lacht wat af, de avond duurt nog lang Je hebt geen tijd voor zorgen, je komt net goed op gang En straks in je auto, dat zijn toch foute zaken Want alcohol en verkeer, dat kun je echt niet maken Hou gewoon je kop. Klassieke was dat Los Bravos en Black is Black, dat zou best eens kunnen. Ja, ja, ja, dames, Babarella die hebben weer grote kans om toch nog in de hitparaders te komen. Hier op Keijslanderum draaiden we hem al weken en weken lang. En zie daar, uiteindelijk is opgepakt op de grote landelijke zender Radio 3. Ja, inderdaad, Radio 3. Babarella en we cheer you op in de pin-up club. op je radio. De Munchen vrijheid en tegenwoordig dan getiteld vrijheid en keeping the dream alive. En wat verlaten kersthit eigenlijk, maar blijft een mooie plaat. Net even een belletje uit Zijst gehad van Henk Stoggers. En die luistert regelmatig naar Keistad of hem. Vooral als hij thuis is, als hij gewerkt heeft, dan relaxt hij bij ons heerlijk. Op de 93,7, de grootste van Amersfoort. En hij vroeg een plaat aan. En die had ik al gedraaid. En toen mocht ik een andere draaien. Die van Robin Beck en First Time Glaasje Coca-Cola. Henk voor jou. Nog steeds. Agressie en vernieringen. De cijfers zijn verschrikbaren. Wie is mee gedaan? Wat schiet je ermee op? Doe niet mee en houd het leefbaar en pijn voor iedereen. Dat leeft meest prettige voor een ander, maar ook voor jezelf. Wees verstandig en denk eerst na. Voorkom dat het uit de hand loopt. Aan het Een kei stad. Ook voor jou. Dan ook op de deurzakkers en ze hebben het weer voor elkaar hoor. Ze hebben weer de grootste carnaval hit van het jaar 1989. Vier minuten voor tien, dat gaat betekenen dat we zometeen tijd zijn gaan krijgen. Dus tot die tijd draai ik nog eventjes een gauw van Wem en ik begroet je graag straks na tien uur. <tied> U per dag met eigen producties, amusement, informatie en vele muziek. Laat weten dat u achter ons staat, dat een lokale zender als Keistad FM uw voorkeur heeft... ...zonder overheidssubsidies en zonder invloeden van Hilversumsen of andere omroepen. Keistad FM is gewoon zichzelf. Laat horen uw stem en steun Keistad FM. Voor een tientje draagt u bij een lokale radio op zijn allerbest... ...en ontvangt u het Keistadpakket met alle informatie over de Keistad Omroepstichting... Toets op draai tussen 9 en 4 uur, 033, 63, 70, 92. Keistat FM, omdat een omroep zichzelf moet zijn. Niet de grootste, wel de allergoedkoopste. Op dat hoekje in de lange straat. Meer dan 10.000 broeken op voorraad. Van de kleinste tot de grootste maat. Broeken, Colbert's, kostuums, truien, overhemden. Een complete collectie die de moeite waard is. Bij Jacques Hensen kunt u rekenen op een goed gemeurde bediening. En niet goed, geld terug. Daar, op dat hoekje in de Lange Straat in Amersfoort. Jacques Hensen, heren noden van de kleinste tot de grootste maat. Die is raak. Net als ieder feest of party gehouden in de PPM-bowling in Amersfoort. Bel voor meer informatie 033 61 4x4. De PPM-bowling. Dan is uw feest pas raak. Waarom zou u een wasautomaat, koelkast, diepvriezer of magnetron aanschaffen bij Stofzuigerservice? Omdat Stofzuigerservice alle bekende merken in huis heeft, prima voorlichting geeft... Binnen 48 uur gratis thuis bezorgd. Stofzuigerservice heeft een uniek garantiesysteem. En beschikt over een eigen technische dienst. Daarom dus Stofzuigerservice. Hoek Aldegondestraat, Julianaplein. Schuin tegenover de ANWB. Je krijgt zo weer bij de Stofzuigerservice. Waar service heel gewoon is. Telefoon 61-34-30. Kracht. Snelheid. Comfort en zuinigheid. Dat is Toyota. Alle Toyota personenauto's en bedrijfswagens hebben meer kleppenmotoren, Waardoor u al deze eigenschappen in elke Toyota terugvindt. Kom kijken bij autobedrijf Eemhaven aan de Nijverheidsweg Noord 63 in Amersfoort. Voor meer informatie 033-631-620. Autobedrijf Eemhaven. Amersfoort is een grote stad met veel jonge mensen. En ze houden regelmatig feestjes. Op school, op het werk, met de sportvereniging Noord. Kijk, en daar komen wij elkaar tegen. De Keistal Disco Show. Het geluidsspectakel waar iedereen tevreden mee is. Haal de gezelligheid in huis en laat de Keistal Jocks jouw feest omtoveren... in een gebeurtenis waar iedereen over napraat. Voor informatie of boeking, postbus 198, 3800 AD in Amersfoort. Of bel 033 63 70 92. De Keistal Disco Show. Keistal 937. Bring Me Edelwijs. En die plaat die draaide ik speciaal voor Elise. Want die was heel verwonderd tot ik hier achter de microfoon zat. Elise, we hebben elkaar echt vaker gesproken. Maar dat maakt niet uit. Trouwens, Claudia die belde ook eventjes weer naar de studio van Keist FM En die wilde al wekenlang een bepaalde plaat horen voor... Ja, voor Karin, Meike, Ellen, Joke en Gerard. En vooral die laatste twee. Want die hebben een hele goede herinnering aan deze plaat. De Turtles en Happy Together. Meneer...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 Turtles uit het jaar 1967 en speciaal voor Joken en Gerard. Want die hebben in hun verkeeringstijd hier goede herinneringen opgedaan. En echte hitklassiek was dat hier op Keijstad FM. 12 minuten over 10. Mark Bodegaven bij tot aan 11 uur. Hey, 937 Heerlijke plaat van Roy Orbison en You Got It. De plaat is opgenomen om op de tweede LP van de Travelling Wilburys uitgebracht te worden. Maar naar aanleiding van zijn dood hebben ze toch maar besloten om deze plaat wat eerder uit te brengen. En ik dacht dat dat toch wel een hele leuke plaat was. Het lijkt een beetje op Pretty Woman, maar ach, Roy Orbison stem die maakt alles weer goed. Ik, uh, ik weet niet hoe u het vond, maar ik vond het erg leuk. Dat is een lekker plaatje. You can go your own way. De formatie Fleetwood, Mac. Een heerlijke gouden houden. Zo begin jaren 70. Toen was dat een hele grote hit. En zie daar, de platen blijven we draaien als hitklassiekers hier op Keistad FM. Dit is Keistad FM. Met Mark Bodegraven bij je. Tot aan 11 uur. of my heart. En dat was Mark Helmand. En samen natuurlijk met Gene Pitney en ik op, Engel op de BBC One was hij ook nog even te bezichten. Nou, mag ik zeggen, hij zag er nog zeer patent uit. Nou, dan heb ik nog even een verzoekje net doorgekregen. En het leuke wil dat die hele plaat die gevraagd is natuurlijk weer niet hier in de platenbak staat. Ik had het er straks wel over in het vorige uur toen ik Kim wild draaide, maar ik heb hem echt even op zijn kop gehad. Er zijn een paar singeltjes gebroken, maar ik moet de directie maar even betalen. Trouwens, dat doen we dus maar anders. Ik heb dus een andere plaat zo, Want Monique die doet de groeten aan, alleen aan Gijs. Want dat is een leuke musketier. Want aan de achterkant staat ook helemaal niks geperst. En uh, dat was de formatie de Soul Sisters En ik draaide hem dus maar als alternatief eventjes voor Monique. En die werd dan althans door Monique uh, aan Gijs aangeboden. En dan alleen maar aan Gijs. Waarom, weet ik niet. zo het hoog, dag en nacht. Vanuit Amersfoort, Gijsdag FM. Ba ba ba ba Barbara Went to, like <mixed> to a dance looking for man Saw Barbara so I thought I'd take a chance. Barbara Ann, ba ba ba, take the You got me rockin' and rollin' rockin' and the Barbara Ann, ba ba ba ba Barbara Ann. Ba ba ba ba pa Ann. Ba ba ba ba I've been rocking ba ba ba ran ba ba ba ba ba ba Ja, je kunt me wat nog een keertje, zegt de Beach Boys, de Bobberan. En ze waren weer eens een keer in Amerika op het podium te bezichtigen. Herrezen uit de as en teruggetrokken hebben ze een hele poos gelegd. En ach, het draait nog allemaal om de gouden oude plaatjes. De hitklassiekers hier op jouw weekendradio Keistad FM. De nieuwe van Banana Rama, Nathan Jones. Het wordt geen hit, ben ik bang. Maar ach, ik draai hem nog eens een keer. Ik vind het een, persoonlijk wel een leuke plaat. Een cover van de Supremes. Nathan Jones van de dames Banana Rama en zoals ik al vertelde, de plaat zal waarschijnlijk geen grote hit worden of misschien wel helemaal niet, maar dat is de laatste keer dat ik me draai, die gaat er helemaal Dat doe ik niet, ik ga gewoon ga een plaatje draaien, want ik kan helemaal niet tegen. Een gouden ouwe, de Hollies en een long call woman, die lopen op Aruba die meiden, jazekers en een bepaalde mensen gaan daar naartoe om eens eventjes te kijken wat er voor vlees in de kuip zit. We'll mm -hmm. Dat de platen grote hit geworden is in Nederland... ...wordt hij over de hele wereld uitgebracht. En zie daar, hij schiet de hitparades in... ...en ik verwacht een klein beetje, maar dat zuig ik uit mijn duim... ...dat hij volgende week nummer 1 staat. Yeah! Oma Turner en David Bowie en... Ja, ik vind het zo'n mooie plaat. Ik hoop echt dat die volgende week nummer 1 wordt. Bert. die belde net even hier naar de studio. 033-63-70-92. En die deed speciaal een plaatje aanvragen voor Leon. Leon, ik hoop dit, is, uh, ja, dit echt iets voor jou mag gewezen. Kijk, door voor Leon. Het is bijna kwart voor tien, of kwart voor elf liever gezegd, de tijd gaat zo bijzonder hard en als je wat later inschaligt, dit is Keijs Dattevent met Mark Bodegraven bij je tot aan de klok van elf uur. Dit is een vrije avond, de zaak lekker vol Dus ga je met je maten een prima uit je bol. Je springt, dank, lacht wat af De avond duurt toch lang Je hebt geen tijd voor zorgen Je komt net. Die blijft maar scoren en scoren en wat dat betreft maakt het niet uit. Hij heeft de kop niet mee, maar de muziek wel. Wij gaan nog eventjes verder met een heerlijke hitklassieker: Jackie Wilson en Repetit. Bye. a Natuurlijk weer gedraaid als zijnde. Een hit klassieke geweld. Net eventjes 033 63 70 92. Populairste telefoonnummer van Amersfoort. Taninka, broer, die vroeg een plaatje aan voor Manon. En dat moest edelwijs zijn. Natuurlijk draaide Ging het eventjes niet over. Een hele leuke plaat. En nou, misschien volgende week nog een paar laatjes hoog in de vaderlandse hitlijsten. Het was dus aangevraagd door Taninka Broer voor Manon. Zeker weten. Iedereen hoort het hier, you wanna go is a good life. Hier was dat en, een good life. En net op de volgreef van 11 uur belde nog eventjes Manon. En die deed de groeten aan uh, Martinka, broer, als ik het allemaal goed lees. En je vroeg de plaat aan voor haar voor uh, van Kylie Minok en Jason. especially for you. Wat mij betreft treffen we elkaar natuurlijk volgende week weer. Vanaf 9 uur tot dan 11 uur op jouw weekendradio Keijstad FM. Blijf luisteren, straks is de Mooi weer. Hoi.